Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grütke. Een speelfilm over de Bijlmer-ramp. Hoe reageren de nabestaanden? En die koudste temperatuur ooit gemeten op aarde. Klopte dat wel? Eerst het NOS-journaal met Raymond Serré. Blokkenluider Edward Snowden zal binnenkort worden gehoord... door het Europees Parlement. Parlementariërs krijgen de kans om vragen op te sturen... die Snowden dan in een video zal beantwoorden. Snowden kan niet rechtstreeks worden gehoord... omdat dan bekend zou kunnen worden waar hij precies zit. Eind oktober liet Snowden in een brief weten dat hij graag wil getuigen. Hij had de brief meegegeven aan een Duitse parlementariër... die hem kwam opzoeken in Moskou. Snowden heeft tijdelijk asiel gekregen in Rusland.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 aan beide kanten zien en daarom gaat het ook jaarlijks gebeuren. Wat, wat we gaan voorschrijven ook via de wetenschappelijke verenigingen is dat alle vakgroepen en alle medisch specialisten jaarlijks, we noemen het een soort van evaluatie hebben over elkaars functioneren om vanuit dat gesprek te komen tot verdere verbetering van het functioneren.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 De NOS heeft de uitzendrechten van de EK en WK kwalificatieduels... van het Nederlands elftal voor de komende vier jaar verkregen. En dat betekent dat alle duels op weg naar de eindronde van het EK voetbal 2016... en de eindronde van het WK voetbal 2018 bij de NOS te zien zijn. Zowel op de televisie als internet. De NOS had de uitzendrechten voor de eindrondes van het EK 2016... en het WK 2018 al in bezit. De afgelopen jaren had SBS de uitzendrechten voor de kwalificaties. Dan het weer in het westen, midden en noorden, zonnig in de rest van het land. Grijs en nevelig, middagtemperatuur 3 tot 5 graden. Vannacht kan het mistig zijn, morgen blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Vooral in het zuiden en oosten. Zaterdag trekt een gebied met lichte regen over het land. Zometeen praten wij over een film over de Belmarampen. Blijf luisteren. Warme winterweken bij Alping. Vanaf zaterdag 15% voordeel op het Auping-assortiment. En bij aankoop van een compleet bed... geeft Auping kinderen in een SOS-kinderdorp een slaapplek om in te dromen. Zoek snel de warmte op bij een Auping-winkel bij jou in de buurt. Kijk op auping.nl slash voor de voorwaarden. Auping Nights, Better Days. Alsjeblieft, gaat voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het? Een radiatorborstel. Leuk. Handig ook.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Morgen is de film In het Niets op televisie. Een speelfilm over de Belmar-ramp. Hier aan tafel regisseur Daniel Bruce en naast hem zit Emanuel Anning. Zanger, acteur, bekend van The Voice... maar destijds een van de bewoners van de Belmarflat die de ramp wel overleefde. Weerman John Benhardt zit ook aan tafel. Met hem praten we over het koude record op de Zuidpool. Er is live muziek van de Vlaamse zanger Bent van Looy en ook aan tafel marinebioloog Ines Vlameling en schrijfster Kirsten Baartman. Tegen half vier is er uiteraard ons dichter bij de dag. Casper Peters is de naam vandaag. Natuur op één. Ja, nog nooit op aarde zo'n lage temperatuur gemeten... als op 10 augustus 2010 op de Zuidpool. De temperatuur zakte toen tot 93,2 graden onder nul. De vraag is of dat een record is. Dat vragen we aan meteoroloog John Bernard. John, was jij onder de indruk van die meting van de NASA? Nee. Oh. Het was ook niet vorige week, het was in 2010 was ja, het. Ja, 2010 zei je ja? ook. Ja. Okay. Ja. Maar dat. Uh, nee, daar ben ik niet van aan de indruk. Ik uh, wel, als je, als het als echt je zo nou. Is. Nee, want in Nederland is al min 269 gemeten. In het kamerling laboratorium onder andere. Ja, ja, maar dat was niet in de natuur. Oh, nou, dit is toch echt, echt maar in de natuur? Is, is het dan echt gemeten? Ja, Kijk, dat weet ik niet. Als ja. je een record wil hebben, ja. dan moet je ook voldoen aan bepaalde eisen. En dat is met hardlopen. En dat is met zwemmen zo. En dat, uh, ja, dat, dat zijn nou enkele regeltjes die er zijn. En een regeltje is onder andere... dat je dat meet op anderhalve meter hoogte... in zo'n wit hutje. Je hebt ze misschien wel zien staan. En dan doe je het deurtje open. En daar meet je de temperatuur een beetje dan in. Dat is niet gebeurd hiermee. Ze nee, dus hebben vanuit een satelliet hebben ze naar beneden gekeken. Nou, dat zijn hele nuttige dingen. Dat weten jullie wel. Elke avond kun je dat zien ook. Maar uh, temperatuur meten... Dat is niet zo makkelijk. Je kunt het niet meten. Je kunt alleen de straling meten van het oppervlak. Het is daar waar die plek waar ze dat gedaan hebben... is op vier kilometer hoog. Dat is meestal alles kouder dan gewoon bij ons in het Laagland. Maar tegelijkertijd meet je, meet je dus iets wat geen temperatuur is... maar uit de straling... Leid je af wat de temperatuur ongeveer zou kunnen zijn. Dan moet ik er ook bij zeggen, heel bewust, dat die records die worden op anderhalve meter. Dat wordt erkend mm -hmm. door de Wereldmeteorologische Organisatie. Ze meten daar op de grond. Nou, ik weet niet of je weet dat wij het in die weerberichten hebben, het wel over temperaturen op klomphoogte. Ja, nou, ze lopen daar niet op klomp hoor, op de Zuidpool. Er loopt helemaal niemand in dat gebied. Maar daar is het vaak een stuk kouder dan wat je officieel voor een record moet hebben. Het echte ja. record staat nog steeds op min 89 graden bij een Russisch station in Wostok. En dat is grappig, want ook records veranderen dus. Ik kan me niet herinneren, bij jullie op school... ik leerde altijd dat Wergojansk in Siberië... of is dat mijn school nog? Ja, ik, ik, het komt mij niet bekend voor, oh, nee, dat nee, nee, nee, nee, is ook al even geleden voor Ik ben iets ouder, inderdaad. Ja, ja. Maar dat was dan de koudste plaats ter wereld. was ongeveer min 68 of zo. Mm -hmm. hè, en geleidelijk aan hebben ze meer meetposten, dus echt gewoon meetposten. Ook op, de, op Antarctica. Ja. En daar komt dit, dit, dit soort dingen vandaan. Maar dus die 92, 93,2, daarvan zeg je... dat vind ik dus niet een officiële meting. En dus blijft het oudste... Het, ja, ja, het is een Russisch Russische record. Het op, toch het op, Russische op record. Op heet dat. Op Worstok, maar het ja. zou best kunnen dat het 93,2 was Daar, Oh, op jawel, plek. jawel. Jawel, jawel. Dat vind ik wel leuk om te weten. Het is, het is hartstikke leuk om te weten. Maar de onnauwkeurigheid van die metingen die is nog groot. En hoe ze bij die precisie kwamen... 93,2, dat is iedereen een raad. Natuurlijk is dat bluff. Maar zou je want... wel kunnen zeggen dat er een ontwikkeling is... naar steeds kouder en zegt dat dan ook nog iets over ons klimaat? Nee. Ook niet. Nee. He, ik krijg nee, alleen maar nee, nee als antwoord vandaag. Ja, nee, maar ja. Je wilt een eerlijk antwoord. Ja, mevrouw he? Vlameling had ook nog gevraagd. Die heeft er verstand van, want die is bioloog. Nou ja, verstand. Um, nou, Ik wou zeggen dat er ook een record is geweest in 2011. Namelijk op eerste kerstdag. Is de warmste eerste kerstdag ooit geweest op de geografische Zuidpool. oké. Okay. Dus, en hoe en warm is... was dat? Weet je dat nog? Uh, en vooral is het ja. met, met, met nou, maar... een of in satelliet Dat is een beetje hokkende. Nee, dat is een grondmeting. Op de, ja. Er is een polstation op de Geografische Zuidpool. Ja. Oh, ja. Daar, daar, zitten, daar leven mensen. Ongeveer 14 graden was dat toen. 14 okay. graden boven nul? Ja, ja, het is, ja. ja want kerstmis is dus, dus de zomer daar. Ja, maar is er John, is er geen verband tussen temperaturen en records en klimaat? Of is het nee, gewoon niet toevallig? Direct, zijn niet direct, dat zijn ook toeval, toevalsdingen. En waar, waar prik je net? Hè? En kijk, het aardige is: dit is gepubliceerd door een universiteit in Boulder. Die willen reclame maken. Die willen reclame maken voor dingen die ze doen. Boulder, ze Colorado of zo? Ja, ja. Oh, ja. Nou, en, en dat speelt ook altijd een grote rol. Dus bij allerlei wetenschappelijke weerbericht moeten we kritisch zijn vanaf nu. Dit is geen weerbericht hoor. Dit is, nee, dat, nou, dat zijn ja, wetenschappelijke dit... publicaties. Maar kunnen we zelfs universiteiten okay. al niet meer vertrouwen? Zelfs universiteiten kunnen we niet meer vertrouwen op dat gebied? Juist universiteiten. Nee, nee, je moet je altijd wantrouwen Wetenschap... Moet je altijd een beetje wantrouwen. Okay. Dat is de kenmerk van de wetenschap. Ja, dat vind ik ook weer mooi. gaan we doen? We gaan weer luisteren naar muziek. Bent van Looij, zelf uh, Vlaams, maar verbonden aan het Nederlandse platenlabel Excelsior Recordings. Evenals andere Vlamingen als uh, Triggerfinger. Onlangs scoorde Stroommeij, een, een superhit in Nederland. Waarom doet de Belgische muziek het zo goed hier? Ik denk niet dat de Belgische muziek het uitzonderlijk Jawel. goed doet. Dat is altijd zo geweest. Ik herinner me toen, toen, toen ik met mijn band in 2000 naar Nederland ging. Dan sprak iedereen alles komt uit België, wat is dat toch? Dus dat blijft. Zo, ik denk niet dat er meer aan de hand is dan toen. Nee. Wij maar, zijn gewoon heel slecht en jullie zijn gewoon heel goed in muziek. Daar kunnen we het natuurlijk <lacht> op houden. <lacht> nee. noem, eens, noem eens één Nederlander die in Vlamingen Ja, ah, Er zijn veel, Vlaanderen Vlaanderen veel Nederlanders die in, in, in Vlaanderen doorbroeken zijn. Ja, Stef Bos vroeger of de jeugd van Tegenwoordig is extreem populair. Ja. Oké, okay, dus we kunnen het wel daar. Maar het is niet. Het, het is, je zou zeggen, muziek is een universele taal. En dan spreken we allemaal nog eens Nederlands ook, behalve dan de Walen. Uh, <lacht> Het zou makkelijk moeten zijn, maar het is verbazend moeilijk om, om bij de buren zeg maar, aan de bak te komen. Ja, want Tim Knol was hier pas nog een hele ja, goede jongen. vind ik super. En, en dat heb ik ook meegenomen een keer naar België. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk voor hem om op de radio te komen. Maar Terwijl ze prachtige van? nummers. Ik zou het echt niet weten. Toch een soort van protectionisme of zo misschien. Hebben ja. wij daar geen last van. Jullie ook wel, maar ik ben blij dat ik hier ben. Ja, je ben. bent hier, man. Wat een beetje zeur over protectionisme. Maar waar loop je tegenaan dan, als jij als Belg in Nederland probeert... Wel, door... als ik het zou kunnen uitleggen, dan zou ik het doen, maar ik weet het dus niet. En, en, en het is ook zo'n zo onzin. Het is, het is toch niet anders? Nee, nee ja. je bent nee. wel een beetje exotisch, vind ik, maar dat vind ik juist wel aantrekkelijk. Oké. Okay. Nou, je bent deel van Das Pop, je drukt bij Solvex, je ontwerpt plaathoezen, je maakt schilderijen... en je ontwerpt ook nog eens mode. Mm. Is dat niet te veel? Ja, dat is heel veel. Maar ik vind, ik vind het moeilijk om, om me op één ding te concentreren. En ook uh, houdt houd die veelheid aan dingen al de rest fris. Snap je, als, als, als ik heel de tijd in een studio zit... heb ik misschien net, net zin om een tekening te gaan maken. En daardoor krijg ik weer energie ja. om de volgende dag naar de studio. Want heb je gewoon heel veel energie? Is dat het probleem? Dat is een beetje het probleem. Ja. Wil je voor ons zingen? Oké, okay, dat ik dan. dan een beetje wat kwijt kan. Welk nummer ga je spelen voor ons? Het heet Shadow of a Man. Ik ah. I am but a shadow of a man. I live by the grace of your land. I slide over your pit. By morning, I'll be gone. Maybe on your way to work, I'm there. Sometimes I hide beneath the stairs. If someone leaves the lights on in the downstairs hall, don't try to chase me You would never understand Don't try to change me What I am is what I am mm. I'm just a presence you can't see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 Dark by the lamplight down the street, right behind you as you walk, and when you wide awake in bed, just remember you once said the one you want the most is the heart. Don't try to chase me, you will never understand. Don't try to change me, what I am is what I am. Don't try to change me, don't try to change me. Change me. Dank je wel. Hey, sorry, Shadow of a Man, ben je nog te horen binnenkort? Treed je nog ergens op in Nederland? Natuurlijk. Nou, Zondag ja. speel ik in Utrecht. Smiddags in een zaal die Echo heet. Nou, fantastisch. Oké. Okay. Bij velen staan de beelden nog in het uh, hoofd gegrift. De L.A.L. Boeing die zich in twee flats in de Belmeer boorde. De Belmeer telde 43 doden en een onbekend aantal illegalen dat omkwam. Aan de laatste categorie is de televisiefilm In het Niets gewijd. Bij ons de gastregisseur Daniel Bruce en zangeracteur Emmanuel Anning, die in de film een bijrol heeft en de, jongen als, uh, de ramp als 12-jarige jongen overleden. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Leuk ja. dat jullie er zijn. Daniel, Dankjewel. jij was in 1992 als jongetje net weer terugverhuisd naar Zuid-Afrika en Klopt. hebt de ramp niet meegemaakt. Hè? Nee, nee. nee. Hoe vreemd was dat, dat je net weg was en toen dit verhaal hoorde? Nou, nou it, it, it. ik heb het toen niet gehoord. Ik, toen in Zuid-Afrika waren we met andere dingen bezig. We gingen, gingen terug toen Mandela vrijgelaten was. Dus dat was ook een hele grote gebeurtenis toen. Um, ik, ik kwam tegen deze verhaal veel later. Ja, want uh, toen ben je op het idee gekomen om er een film over te maken. Ja, precies. Ja, ik heb een, een goede vriendin. en Zij had uh, dan van meegemaakt en overleefd. En um, uh, een avond hebben wij dat uh, zitten bespreken, zeg maar. En um, ja, dat, uh, ik, ik wist meteen, meteen dan gewoon dat er een film over moest komen. Ja, ik ben een filmmaker, dus dat is meteen mijn reactie. <lacht> Altijd als ik dat hoor. Waar je maar, het ook over hebt. Ja, precies. Ja. <lacht> moet er moet een film over komen. <lacht> maar uh, dit was heel erg diep. Het uh, is echt een soort inspiratie dat ik nooit eerder heb gevoeld. Van hier, het is echt gek dat, dat niemand dit ooit heeft gedaan... En dit moet gewoon geuit worden. Zeg maar. Ja, en wat is dan gek? Wat, wat is er dan niet gedaan volgens jou? Nou ja, er waren gewoon heel veel uh, dingen over de Bijmarand die ook heel erg uh, groot waren en belangrijk. We hebben er heel lang over gepraat hoor, met z'n allen, we hebben nog een, een parlementaire enquête eraan gewijd. Precies, precies. En heel veel dingen. Maar er was een, uh, een menselijke perspectief van de ramp dat dan ontbreekt. Nou, het ze altijd over mannen in op witte pakken... en ja, conspiracies ja. en militaire ladings en dat soort dingen. Maar um, ja, de menselijkheid van, van wat er gebeurde... dat was dan niet uh, een hele grote issue. Okay. Want wat is het verhaal van de film in een paar zinnen? Uh, ja, het is eigenlijk een film waar wij die verdwenen mensen... Um, uh, sorry, Nederlands is niet altijd goed. Ja, we uh, snappen we het tot nu toe. Ja, waar die verdwenen mensen eigenlijk um, belicht wordt als echte mensen. En dan die, met name de illegale. Althans, de illegale, die, die onverdocumentaire. Noem je, ja, verdwenen mensen. Want er zijn 43 officiële doden. Mm -hmm. Maar vermoedelijk zijn er meer, veel meer. Veel meer zelfs, ja, absoluut. ja, En je zegt aan dat aspect is nooit veel aandacht besteed. Nee, nooit. Want we, we wisten nooit wie die mensen waren die er woonden. Uh, is... Want die stonden ergens genoteerd. Die bestonden niet uh, officieel, nee. Nee. Zullen we luisteren naar de impressie van de film? Tuurlijk. Hello, 1862. Mayday, mayday. We have an emergency. Hello, 1862, do you terug naar. return to... No good news, sir. Uh, she hasn't been identified as one of the victims. She's not dead. Where is she now? Well, the only thing we can do now is wait. I'm gonna be a singer. You don't sing. Yeah, like Madonna. Hey, the Madonna is not a singer. Yes, she is. She's famous. <laughs> Immigrant becomes famous. Yeah. Can you find her now? Find her now. Sir, we have almost no information. We have no photo, no date of birth, no place of birth. Yeah? We have no family name. We have nothing. Yeah. We have a first name and a description and that's it. Ja, dit geeft een beetje het probleem aan, hè? We weten niks van veel van die mensen. Nee. Het is ook niet iets dat ooit bewezen kan worden. Dat er heel veel illegalen zijn omgekomen? Nee, nee het is gewoon, dat is de aard van wat daar gebeurd is. Uh, we kunnen nooit een echte aantal bewijzen. Uh, we kunnen niet altijd weten precies wie die waren. En ook dat het 21 jaar geleden is, dat, dat nu zeker niet Nee. De film is morgen te zien. Je, je, je hoeft er niet alles over te vertellen. Maar nog even een paar bestanddelen van de film. De hoofdpersoon is een dominee. Uh, hij is een ex-dominee. Een ex-dominee. Ex uh, inderdaad. En uh, wat ook veel gebeurt aan, uh, met die illegalen... is die zijn te bang om uh, naar het ziekenhuis te gaan. Dus uh, zijn vrouw is dan zo uh, aan dat overleden, zeg maar. Ja, die zijn banger voor het ziekenhuis dan voor het vliegtuig bijna. Absoluut, absoluut. Ja, ze willen gewoon... Dat, de hele gemeenschap is heel erg gesloten. Uh, vanaf de uh, westerse wereld. Um, en uh, ja, dus hij, hij is een soort van uh, clandestine. Iemand die gewoon echt van, vanuit het uh, gemeenschap getrokken is. En een um, kleine meisje die echt heel veelbelovende dromen heeft om... Uh, uh, ze komt aan in Nederland, zeg maar. En, um, en ja, dat, dat, dat mix tussen die twee persoonlijkheden. één die gewoon haar leven wil leven en heel grote bright toekomst heeft uh, met een oude man die eigenlijk gewoon uh, alles heeft overgegeven. Ja, dat is de, ho de, de hoofdlijn van het verhaal. Dat is he? de hoofdlijn ja. van het verhaal eigenlijk. Ja. Emanuel, jij speelt een kleine bijrol in de film. Jazeker. Ja, wilde je meteen meewerken? Ja, ja, heel, he heel erg zwaar, uh, zelf. want uh, Ik weet nog dat het via, via Daniels Den mij uh, via uh, goede kennis is achter mijn naam gekomen. En uh, te weten gekomen dat ik uh, ja, uit Belmen kwam en daar heb gewoond. En uh, toen heb ik een uh, auditie gedaan. En uh, helaas ben ik niet de hoofdrol geworden. Maar toen zei ik, nou, ik wil sowieso wat er ook gebeurt. Wil ik gewoon aan meedoen. Maakt me niet uit wat ja, ik doe maak het mee. Maakt me niet uit, ja. ja. ja, ja Want je ja. hebt de Belmaramp meegemaakt, hè? Ja, ik heb de Belmaramp uh, zeker meegemaakt. Jij was twaalf? Ik was twaalf. We woonden op de zevende verdieping in Groeneveen. En uh, ja, was destijds net thuis van, uh, van een goede vriend van mij van school. En mijn moeder die was thuis. En uh, ik lag zo op de bank en ik uh, televisie aan het kijken... En op een gegeven moment hoorde ik vliegtuigen aankomen. En ik was nog steeds met de televisie bezig. En ik, ik weet nog dat ik tegen mezelf zei van... Jezus, wat vliegen ze laag uh, deze keer. En ineens uh, een knaal. En ik werd zo van mijn bank af... Uh, viel ik zo van mijn bank af. Zat jij in een van die flats die getroffen werden? Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, in Groeneveen. Dus, uh, en uh, op dat moment kwamen al die brokstukken en uh, wolken en uh, echt allemaal uh, puin. En op dat moment, ik wist niet eens wat, wat er was gebeurd. Ik dacht dat de vliegtuig al lang voorbij was. Dus ik rende naar buiten met mijn moeder op de galerij. En op dat moment zie ik nog een, ja, de achterstaartstuk van de vliegtuig... nog te, zo tegen de metrobaan aanvliegen. Oké, okay, En op dat moment besefte ik dat het, dat, ja, dat het echt een vliegtuig was. De, we renden met de buurkinderen naar beneden. En, ja, dat kon, jou, jou, jou, jouw woning was niet aan Het mee. was nog niet... Nee, nee, nee. nee. Die, die staat er nog. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, ja, ja die staat er nog. Maar ja. het was net in het hoekje waar het brokstuk en alles naartoe kwam. Dus de ruiten en ja. Uh, ja, het was uh, heel heftig. Ja. Ja. De film gaat over illegale. Ja. Waren die er veel in die tijd daar? Heb je daar herinneringen herinnering aan? Ja, op, de, op die jonge leeftijd. Ja, je ziet het wel. Uh, maar op dat moment uh, ja, is voor mij iedereen legaal. En, uh, ja, voor, een, voor een kind natuurlijk sowieso. Ja, ja, maar ja, dus je, je ziet, wel, weet je, niet, je ziet niet. wel dingen gebeuren. Je ziet wel om je heen en... Uh, en uh, ja, natuurlijk uh, zijn er wel, ja, soms ga je bij iemand thuis en uh, zijn er meerdere mensen in het huis. Maar ja, het, het valt wel op, maar ook weer niet. Nee. En, uh, ja, dus daarom vond ik het echt, echt bijzonder om aan, aan het programma mee te doen. Om er veel mee te doen. Ja, waren er mensen die je niet meer terug hebt gezien na die ramp? Die daar dan bij hoorden misschien bij die illegale groep? Ja, kijk nu op dit leven. Ja, nu kan ik me niet zozeer 1, 2, 3 herinneren, maar nee. ik weet wel dat er wel uh, kennissen zijn uh, die ik niet meer heb gezien. Nee. Um, het is gewoon een moment geweest... Ik weet nog, de eerste paar jaren was het voor mij een soort film die ik beleefde. Ik zat in een film. En ja, want was, een tra was het een traumatische gebeurtenis voor jou? Ja, zeker. Ja. zeker, zeker. Ik heb, uh, uh, om een voorbeeld te geven, ik heb zeker tien jaar lang niet gevlogen. Nee, nee. En ik heb echt uh, uh, heel vaak als een vliegtuig voorbij kwam en ik sliep... werd ik echt zwetend wakker. Ja. Dus uh, ja. ja, dat is heel, heel heftig. het is nog steeds niet helemaal over, want ik heb hem nee. laten vertellen... dat jij niet naar de film bent geweest tot nu toe. Nog niet, nee. Nog niet. Nog Waarom niet? niet? Nou, de eerste keer um, zelf kon ik niet, want uh, ik speel heel veel met, met mijn band. Dat hij is, is een première gegaan op het filmfestival, ja, hè? Ja. En uh, de tweede keer, ik weet nog dat ik uh, Daniel uh, tegenkwam op straat... en hij vertelde van, nou, uh, ik zeg, hoe is de première gegaan? Hij zegt, nou, het was zo goed gegaan en... Uh, Heel erg emotioneel en heel veel mensen kwamen met tranen naar buiten. En toen dacht ik, wauw, ik mm. durf het nog niet naartoe nee, te gaan. Nee, nee, het is echt angst dat het je het is ja. al aangrijpt. Ja, nee. om, ook reden. omdat ik, um, ik kwam op de set. En het was echt in dezelfde indeling als ons huis ja, van ja. vroeger. en leek er heel erg goed. Het leek er heel erg op. Precies erop. Heb je vanmorgenavond al een afspraak gemaakt met iemand... zodat je dan niet op de tv hoeft te kijken? Nee, nee. Oh, oh. nee, ik ben in ieder geval morgenavond uh, thuis. Dan ga je wel, wel kijken. Dan ga ik wel kijken. Woon ja. dan, dan, uh... je nog in de Bijl? Nee, niet meer. Niet meer. We zijn, um, Bewust? Um, na, bewust, um, ja. Uh, mijn moeder die heeft uh, na ja, de heeft een keuze gemaakt. Dat vond ik wel heel, toen heel bijzonder, want ze wilden per se in Hoofddorp te gaan wonen, dus dicht bij de vliegtuigen. Ja, ja. Dus, uh, nog, dichterbij nog dichterbij. Ja. En ik heb haar echt zeker anderhalf jaar lang kwalijk genomen van, uh, nou, dat wil ik helemaal niet. Ik heb ook, uh, ik denk ook, de eerste uh, jaar ben ik uh, heel vaak naar, de, naar mijn tante geweest in, uh, wel in de Bijlmer. en uh, vaak in het weekend daar gebleven, omdat het uh, in Hoofddorp waar, waar we woonden uh, in de zomerperiode, ja, was echt de, de landingsroute. Van die vliegtuigen. Dus hmm. ja, ik werd helemaal gek van. Ja. Helemaal ja. Gek. En nu woon je dus in hoofddorp. Ja. nou heel verstandig. Ja. Ja. Ja. Uh, dit, hij heeft ook gespeeld in het uh, bijnaal Park Theater, de film, daar is hij laten zien. Uh, en daar hebben we wat reacties verzameld. Laten we even luisteren. Het was een hele indrukwekkende film, heel, heel mooi gemaakt ook. Ik ben heel blij dat er aandacht besteed is aan de groep vergeten mensen. Ik moet zeggen dat, ik, uh, dat het me heel erg heeft geraakt. Ik moet bekennen dat ik, uh, dat ik echt een paar traantjes gelaten heb. Ja, heel mooi. Ik kreeg ook kippenvel zelf bij sommige stukjes. Maar ze hebben het heel goed gedaan en daar wil ik ze voor complimenteren. Nu kan je echt zien hoe die mensen daar leefden en hoe het was. En ik vond het heel goed. Je ziet een leefvakje bij het monument en dat betekent... je weet Weet het nooit of er mensen zijn omgekomen die we niet in beeld hebben gebracht. Ja, Daniel, heb jij veel mensen gesproken die hem al gezien hebben? Uh, uh, ja, natuurlijk. Ja, het is best wel veel uh, screened al. En hoe, hoe zijn de reacties? Ja, het is eigenlijk allemaal even uh, hetzelfde eigenlijk. En allemaal heel emotioneel altijd. En, uh, en iedereen heeft, en dat, daar ben ik het meest trots op, gewoon heeft nieuw inzicht uh, in, in de ramp nu. En dat heeft met name te maken met het uh, een gezicht geven aan die illegale. De, ja. Dat was het punt inderdaad. Ja. Nu weten we wie ze waren. We hebben een ziel aangehangt. Ja, man. we weten wie ze waren, dat weten we niet. Maar ze hebben wel een ziel gekregen. Precies. Want we weten nog steeds niet hoeveel er waren, toch? Nee, nog steeds niet. Maar we weten wel dat het echte mensen waren met echte dromen. En die het gesneubeld ja. waren. Ja. Ja. Morgenavond, kwart over elf op Nederland 2. En Emmanuel heeft beloofd dat hij gaat kijken. Ja, zeker. Ik ben <laughs> Wij gaan naar onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Caspar Peters. Kaspers, Kasper, ja, goedemiddag. goedemiddag. We willen graag jouw gedicht horen. Hij uh, heeft een titel, en dus, dat is de CAO voor zachte winters. Vergat de voordeursleutel. Zag de ramp in een flat. Het was dierendag, zonder overleg. De dode zee raakt leeg en het vriest op de Zuidpool, zonder overleg. Maakt kinderen weerbaar, de werkers weerbaar, geeft de natuur middelen tegen de mens. Het recht op fatsoen is als uren op de dag. We waarderen de regen, het brood en het werk. De koude lucht en onze vrijheid. Dat de grote groep een stem heeft. En we overleggen voor we in onrecht belanden. In een land met een nieuw koude record. Dankjewel, je We zetten Graag het, het gedicht op de website. Dit is de dag. Nu Kunt u ook de gesprekken terugkijken en uw reacties of uw ideeën kwijt. En wij bedanken al onze gasten van de afgelopen anderhalf uur. Zanger Bent van Looy, wetenschapper Willemijn Verkoren... Kirsten Baartman, filmmaker Daniel Bruce... Emmanuel Anning, Jos Brokken, Ineke Desintje hamming en weerman John Bennard. Radio 1 gaat verder. Zometeen, meteen, de VLF-PRO. Ik denk uit Den Haag, want het is donderdag. Goedemiddag, ja, G. Jochems. in een zonovergoten Den Haag. Mooi. Hier schijnt eh, zon zon zon overgrote ridderzaal. Wat zei je, Hilversum? Hier schijnt de zon ook. Oké, okay, hartstikke goed. Heel ja. Nederland dus. Wij gaan, het, <lacht> wij gaan zo meteen praten met Eddie van Wessel. Hij is oorlogsfotograaf. Morgen komt er een heel mooi boek van hem uit. Hij is overigens vele malen onderscheiden. De Zilveren Camera in 2012 voor zijn verslaglegging van de oorlog in uh, Syrië. Dat boek is uh, heel bijzonder, vinden wij dus. Uh, soms met soms gruwelijke foto's. Maar ook met prachtige interviews met hemzelf. Uh, over de vraag: wat bezielt hem in Jezus' naam? Sorry, in hemelsnaam, wou ik zeggen. Om zich in de wereld van oorlog te begeven. Ik ben best opvoedbaar, uh, Thijs, zoals je <laughs> het hoort. Kost een paar jaar, maar dan heb je ook wat. <laughs> zo is het. En die van Wessel, dus zometeen in de villa. Dit is radio 1. Het is half 4 in onze met het NHS-journaal. Medische specialisten gaan elkaar beter controleren op die manier moet worden voorkomen dat er weer zoiets kan gebeuren als de zaak Janssen-Steur. Als blijkt dat een arts verkeerd handelt, wordt eerder de inspectie voor de gezondheidszorg ingeschakeld. Volgens de Orde van Medisch Specialisten gaat het niet alleen om het ontmaskeren van slecht functionerende artsen, ook goede ervaringen moeten worden gedeeld, zegt de Orde, omdat specialisten vaak geïsoleerd werken. In het midden oosten is deze week de winter ingevallen. In landen als Libanon, Syrië, Jordanië en Israël sneeuwt het.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 René Passet bij de ANWB. Met uh, twee files bij Rotterdam op de A20 ligt wat op de weg. Wat, weet ik nog niet, maar het zorgt wel voor file richting Gouda... tussen het Kleinpolderplein en het Herbrechtseplein, 3 kilometer. Een te-hoge vrachtwagen veroorzaakt file op de N15... vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam voor de tunnel 2 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger -Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa, een VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof... waar we na vier uur in ons politieke panel praten over de laatste stapjes naar een pensioenakkoord... zonder CDA en GroenLinks, het sociale leenstelsel dat er niet komt... en wel of geen helikopters naar Mali. Zo dicht bij een aanslag was ik nog nooit. Ik moest bijna kiezen tussen een leven en een foto. Het is een van mijn grootste angsten dat ik echt een keer voor die keus sta... Wat ben ik dan? Een hulpverlener of een fotograaf? Eigenlijk hoop ik dat ik dan de camera over mijn schouder gooi en ga helpen. Maar dat kan ik mezelf niet garanderen. Dat schrijft oorlogsfotograaf Eddie van Wessel in het boek The Edge of Civilization. Twintig jaar oorlogsfotografie van zijn hand, aangevuld met verhalen en interviews. Morgen wordt het boek gepresenteerd. Het ligt vanaf de 16e in de winkel. En Eddie van Wessel is hier bij ons de gast. En uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. President Yanukovych uh, van Oekraïne is wel degelijk van plan... om een handels- en associatieakkoord te tekenen met de EU. Tenminste, dat zegt buitenlandcoördinator Ashton... vanmorgen naar een bezoek aan de Oekraïne. U, u weet het nog wel, eind november besloot de regering na Russische druk op de valreup een verdrag met de Europese Unie niet te tekenen. En sindsdien verzamelen pro-Europese Oekraïners zich op het centrale onafhankelijksplein in Kiev om het aftreden van de president te eisen, en volgens mij van de hele regering. NSC-journalist Hubert Smeets is vanmorgen aangekomen in Kiev. Hubert, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, er bereiken ons berichten dat er bussen vol met demonstranten... vanuit heel Oekraïne onderweg zijn naar de hoofdstad. En dat zijn er nu al een heleboel die daar zijn. En dat wordt dus een nog veel massaler protest uh, dan uh, het tot nu toe al is. Wat merk je daarvan? Dat is het eerste wat mij ook opviel toen ik hier aankwam. Uh, dat het nu al vrij massaal is. Uh, vannacht telde ik uh, zeg maar met mijn natte vinger toch zo'n... 45.000 mensen op dat centrale plein... die zich warm hielden bij vuurtjes, et cetera. Dus het is al heel druk. Centraal in het uh, protest nu is dat iedereen ook van buiten de stad naar Kiev komt... omdat het idee is van de oppositie... Uh, de toekomst van Oekraïne wordt niet in de buitengewesten... maar in Kiev, de hoofdstad, beslist. Ja, en het is nog steeds vreedzaam. Er is het, geen politie te zien. De politie heeft zich teruggetrokken in het regeringsbuurtje uh, uh, uh, bovenop de, de heuvel van Kiev. Daar staat heel veel oproeppolitie om het parlement uh, en de raad van ministers te beschermen. Maar rondom het Centrale Plein is geen politie te bekennen. Dat wordt bewaakt door de ordendienst van de demonstranten. Ja, uh, wat je de hele tijd kunt horen van verschillende mensen die daar geweest zijn... en vandaag ook weer van minister Timmermans tijdens een uh, Tweede Kamerdebat... Uh, dat het die mensen helemaal niet gaat uh, om zich met die politiek bemoeien, dit en dat. Ze willen gewoon leven zoals wij in West-Europa leven. Kom je dat ook al tegen? Dat is wat je permanent uh, tegenkomt. Uh, wat opvalt is ook, heel, vind ik heel opmerkelijk in Rusland, uh, in Oekraïne, dat er zo ontzettend weinig anti-Russische geluiden te horen en te zien zijn. Het is, een, het is een keuze voor Europa, omdat en dat is misschien een illusie, maar omdat men denkt dat Europa ook een eind maakt aan het corrupte bewind van uh, Janukovic, de president. Want dat dat corrupt is. dat is eigenlijk de steen des aanstoots. van de allergrote meerderheid. van de demonstranten hier in Kiev. Nou heeft Ashton, de Europees gezant. dus vanochtend in Brussel gezegd. Ach joh, die Janukovic heeft mij duidelijk gemaakt. dat hij absoluut dat associatieverdrag. wel wil tekenen. Jij bent, toen je net aankwam. meteen naar een persconferentie gegaan van de oppositiepartijen. Hoe hebben die daarop gereageerd? Uh, uh, sceptisch. Om te zeggen afwijzend. De oppositiepartijen willen ook zelfs niet aan tafel gaan zitten bij de rondeltafelonderhandelingen, waartoe Yanukovych heeft uitgenodigd. Zij zeggen: eerst moeten al die studenten en andere demonstranten die anderhalve week geleden in elkaar gemapt zijn op het centrale plein door de oproerpolitie en vervolgens gearresteerd zijn, worden vrijgelaten. De mensen die de oproeppolitie die opdracht hebben gegeven om haar te slaan, die moeten worden ter verantwoording worden geroepen. Dan hebben we het over de minister van binnenlandse zaken van Oekraïne uh, en eigenlijk eist men ook. Uh, nieuwe verkiezingen, zeker voor het parlement. Voordat men überhaupt uh, rondom de tafel wil gaan zitten met nee. dus Ze geloven hem niet. Nee. En dat is ook niet zo gek. Want Janukovic heeft, althans zijn regering, heeft half september ook al gezegd dat associatieverdrag te willen tekenen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen de man heeft geen coherente koers. Nee, maar je, je zou de indruk kunnen krijgen dat omdat hij het nu weer zo zegt en niet die 20 miljard die hij van de EU wil hebben als compensatie voor de problemen die hij met Rusland krijgt. Dat hij dat niet noemt. Dat hij dat ook niet meer hoeft te hebben. Maar is dat nou juist om het zo te interpreteren? Nee, ja, Dat lijkt me uitgesloten. Uh, de, een associatieverdrag, uh, als Janukowits dat inderdaad zou tekenen, gaat de Europese Unie geld kosten. Want het gaat allemaal om geld. Ja. Janukowits zoekt kredieten en andere vormen van privileges in Rusland. En als hij die in Rusland niet krijgt omdat hij kiest voor Europa, dan wil hij ze uit Brussel krijgen. Ja. Dat is evident. Alleen uh, Europa zwijgt daar nu een beetje over. En Janukovic zelf ook. Omdat hm. hij anders uh, zijn onderhandelingspositie misschien ten opzichte van Rusland verliest. Wat ja, ook vast is. Wel... Maar Timmermans zei vanmorgen ook. Die, was er dus, die, die ging het niet uit de weg. Hij zegt uh, tekenen voor 20 miljard. Daar kan euro, uh, de EU niet serieus op ingaan, zei hij letterlijk. Nee, oh, en dat, dat, dat begrijp ik ook vanuit, vanuit, vanuit Timmermans optiek. Omdat. Uh, uh, omdat de Oekraïne op dit moment met deze regering... een onbetrouwbare gesprekspartner is. Maar dat wil niet zeggen... ...dat um, de Oekraïnse regering, deze Oekraïnse regering boter bij de vis wil... ...anders zullen ze niet die stap naar Europa kunnen zetten. Het kost ze gewoon te veel geld en ze zijn niet in staat uh, om hun eigen kiezers uh, te overtuigen... ...van bezuinigingen en andere, uh, je zou kunnen zeggen, broekriemachtige maatregelen... Uh, ...want dat zijn de kiezers in het oosten van het land, in de grote industrieën... Uh, ...als ze uh, die uh, op de nullijn zouden zetten, dan is Janukovic overmorgen voorbij... Hele mooie laatste woorden. Hubert Smeets, NRC vanuit Kiev, Oekraïne. Dankjewel. Pst. Eén minuut. Ja, op een gegeven moment merkte ik toch dat hij een beetje moe werd. En de batterij ging steeds sneller leeg. En hij laadde niet meer op. Er zat een stekker aan. Dus uh, hij moest echt. Uh, ik moest het als grof vuil behandelen, zeg maar. En. Uh, nou, dus ik ging s' ochtend uh, om zes uur in mijn badjas. Uh, mijn tandenborstel op straat zetten. Ja, dus hij heeft daar een uur gestaan of zo. Voordat hij werd opgehaald. Toen kwam er een grote grijparm uit de vrachtwagen. En die uh, pakte mijn uh, tandenborsteltje van straat... en uh, gooide hem zo in zijn achterbak. Een oneerlijke strijd eigenlijk. Ik moet wel echt tegen mezelf zeggen dat dingen geen gevoel hebben. Maar ik heb ook heel vaak dat ik bijvoorbeeld dan... de kapotte fles van de, uit de supermarkt koop of zo... Of, uh, de borstel waar een haar uit de mist. Ja, ik vind het dan gewoon snel zielig. Ik behandel dingen eigenlijk net als mensen, dus dan wil ik ze niet kwetsen. Ja, en ik had het toch jaren gebruikt, die tandenborstel. Dat was één Minuut gemaakt door Laura Stek. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land...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 En vandaag in de allerlaatste editie van Metropolis Radio zijn we in Spanje. We gaan op bezoek bij Catalaanse verzamelaars van wel heel bijzondere kerstversiering. Poepende kerstmannetjes. De Belgen hebben mannelijke pis, maar de Catalanen hebben hun caganeer. Dat is een poepend figuurtje, meestal een mannetje. En zo'n poepend mannetje wordt dan in het kerststalletje neergezet. Meestal op een discrete plek achter de hooiberg of onder de brug. En kinderen zijn er dol op. Die vinden het natuurlijk prachtig. Waar is het poepende mannetje? Maar niet alleen kinderen zijn er gek op. En ook niet alleen Catalanen. Hier op het station van Sans heb ik een afspraak met Richard. Van hem weet ik alleen maar dat hij uit Oregon komt, de Verenigde Staten. En een honkbalpetje op heeft. En liefhebber is van Caganeers. Richard? Hello, how are you? Ja, dat is hem. Hello, you must be Richard, hè? I am. Good to meet you. Richard, uw liefde voor de Carnaire moet wel heel bijzonder zijn. U bent er speciaal voor uit Oregon helemaal naar Barcelona overgekomen. Well, especially for the dinner for the del Carané. Richard zegt, ja, ik ben uh, natuurlijk niet alleen maar speciaal voor het mannetje gekomen, maar eigenlijk meer voor het uh, kerstdiner, jaarlijkse kerstdiner van de vriendenclub van de kaganeers. En het is erg leuk om met die mensen in contact te zijn, want we delen dezelfde fascinatie. Waarom is die kaganeer zo fascinerend voor u? Well, it's partly a personal interest with a culture that is still connected to the earth. Het mannetje, het poepende mannetje, symboliseert duidelijk de band met de natuur, hè? heel letterlijk. Yes, exactly. It's a model for the cycle of life. It's also a sign that you are alive and well. Because if you're pooping, it's better than if you're not. <laughs> het symboliseert de, de biologische cyclus. En Richard zegt, het is ook een goed teken, want als je poept... ...dan betekent dat je in leven bent. Dat is undeniable. Well, it's, it's a hobby that's both personally enriching... ...and it allows me to come to a culture that I find fascinating. Very, very wonderful, warm and, and uh, funny people. Zegt hij, uh, het, is een, uh, het is niet alleen een hobby, het is ook een manier om in contact te komen met een, met een cultuur die me zeer interesseert en een bevolking die uitermate warm en vriendelijk is. De Catalanen zijn uh, warme, vriendelijke mensen met gevoel voor humor. Voor de kathedraal van Barcelona wordt de jaarlijkse kerstmarkt gehouden en uh, ik heb hier afgesproken met Joan Guiteras. Johan, u bent voorzitter van de Amics del Caganeer, van de Vriendenclub van de Caganeers. Het is een bijzondere vriendenclub, hè? Bueno, no een club, het is een asociación de coleccionistas de Caganeers. Ja, het is een vereniging van verzamelaars van Caganeers. Ja, want je hebt er een heleboel. Hè? De, de traditionele, is een Catalaans boertje die met de billenbloot gewoon in het vrije veld zijn behoefte doet. Maar er zijn er in de loop van de tijd een heleboel bijgekomen, gekomen. Dit is een probleem. Aan ons niet. Maar niet. We We zijn niet. We vinden niet. We vinden dat We dat We dat niet. We dat niet. We dat niet. We vinden dat niet. We vinden dat niet. We vinden dat of de kaganeer van Angela Merkel of Berlusconi. Ja. Een schrikbeeld voor Joan is dat, uh, dat, dat de mensen uiteindelijk dan in hun kersttal de kaganeer van Messi neerzetten. En Messi met de billen bloot aan het poepen of die van Merkel of die van Berlusconi. voor uh, voorvreest en zijn vereniging is dat hij de traditionele kaganeer zal overschaduwen de Dit jaar is er een rel geweest, want de Zwarte Maagd van Montserrat, de beschermheilige van Catalonië, daar hebben ze ook een caganet van gemaakt. is ook de Maagd van Montserrat met de billen bloot. Dit heeft sí ha de la polémica. Wie maakte zich daar nou zo, zo boos over? Ze los católicos, una part de la de los católicos. Deel van de katholieken die. Uh, en Bianco zag dat niet zitten. In gezonde brieven naar de kranten. Er is dus. zelfs een aanklacht ingediend tegen het bedrijf dat dit poppetje op de markt heeft gebracht van de markt uh, van Montserrat. En dood is. ik dit jaar de la van de la gekregen... porque me parece. Absurde. Het leek Zwan zo absurd... die al die opwinding over de uh, zwarte maagd van Montserrat met de billen bloot... zegt hij dat zelfs ik, die nog nooit van zijn leven... een andere Caganeer had gekocht dan de traditionele... ik heb nu voor het eerst een andere gekocht en wel deze... de maagd van Montserrat als Caganeer. Ik heb begrepen dat hij uitverkocht is, hè? Ja, ja, ja. Ze hebben het allemaal uitverkocht. 260 van gemaakt, een serie van 260 allemaal... de eerste dag verkocht. Dit was de allerlaatste Metropolis Radio, gemaakt door Lex Riekman. Wij bedanken natuurlijk al onze Metropolis-correspondenten... voor hun mooie verhalen die ze ons stuurden vanuit alle hoeken van de wereld. Volgende week hoort u rond deze tijd de mooiste reportages... uit het archief van Villa Vepero. Niet kijken is niet weten. En we moeten juist niet wegkijken... om te voorkomen dat we oorlog voor lief gaan nemen. Accepteren als iets dat normaal is... Dat schrijft Mark MacDonald, journalist van de New York Times, in zijn inleiding bij een fotoboek dat morgen uitkomt: The Edge of Civilization, 20 jaar oorlogsfotografie van Eddie van Wessel. Welkom, Eddie van Wessel. Dankjewel. Dit citaat, spijker op zijn kop. Ja, zonder meer. Ja, fotografische confrontatie, het neemt je mee naar het moment wat daar was. Dat moment is gevangen door de camera en, en uh, wordt getoond. En als het goed is, herbeleef je die emotie van dat moment. Dat is het kenmerk voor mij van een goede foto. Nog één uh, uh, citaatje, of niet een citaat... maar één ding wat uh, McDonald schrijft in die inleiding... of dat essay hè, waar het boek mee begint. Hij zegt, het is ook een parasitair beroep. Je bent een soort voyeur. Voel, dat lijkt me geen prettig gevoel. Nee. Ik weet niet of jij dat met hem eens bent. Uh, wij zijn daar niet op één lijn, denk ik. Omdat uh, ik ga om de verhalen van de mensen te vertellen... Ik ga daar niet heen om mijn eigen verhaal te vertellen. Dan kan ik ook hier blijven. Dan mm -hmm. hoef ik niet af te reizen naar Irak, Syrië of Afghanistan. Dat begrijp ik. Maar je, je beschrijft ook uh, uh, in het verhaal wat je zelf schrijft in het boek... dat je bij een, uh, heel dicht bij een aanslag bent in Irak. Een bomaanslag. Je zit er bijna bovenop. Je stapt uit, je gaat erheen en je merkt... Uh, uh, je loopt daarheen. je wil ook meehelpen... maar je merkt dat er ook naar je gekeken wordt... Alsof jij daar een onwelkomen gast bent. Dat ze dat helemaal niet prettig vinden... dat jij daar met een fototoestel bij staat. N dus dan geven ze jou toch een beetje die indruk. Ja, maar dat, dat... lijkt me heel, heel logisch. Op het moment dat, dat, dat er familieleden... of, of uh, geliefden omkomen van iemand... dan, dan is de, de wanhoop is, is enorm. Is onbeschrijfelijk. De anarchie, wat dat gebeurt. wat daar gebeurt. En uh, iedereen die daar uh, ook maar enig factor in is... ja, die is, die is natuurlijk... Uh, uh, ja, een uitlaatklep. Hmm. Ik denk ook dat dat het risico is wat ik probeer te beschrijven. Kijk, natuurlijk, uh, als journalist kun je jezelf verdedigen om daar te staan. Want het is belangrijk dat dit soort dingen volgetoond worden en opgetekend worden. Uh, als mens kan ik heel goed begrijpen dat uh, als er zoiets gebeurt, dat mensen daar uh, moeite mee hebben. Ja. Tuurlijk. Mm. Ja. In dat, uh, de interviews zijn gemaakt door uh, Wendel Boersema van Trouw. Uh, tegen haar zeg je: Het gaat mij niet om de doden. Waarom niet? Ja, doden zijn zo'n zo definitief feit. Iemand die, die ophoudt te leven, is er niet meer. Leidt ook niet meer. Uh, Leidt ook niet meer, nee. nee. Dus ik zou, ik, ja, mijn verhaal gaat toch over de mensen die doorleven. Die, die, die door moeten met die, met die bagage. Die door moeten met de omstandigheden waar ze daarin zitten. Mm -hmm. En hoe leg je dat vast? Ja. Als je zegt oorlogsfotograaf... Dan, je laat, uh, iedereen denkt meteen natuurlijk toch aan lijken. Aan kapotte huizen. Maar jij kiest inderdaad heel erg voor, voor de levenden. En soms zelfs bijna berustende soms vrolijke foto's van mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Maar wat probeer je daarmee te laten zien? Nou, Ik denk dat de rode draad door mijn werk heen is de levenskracht. En dat dat in conflictgebieden gemaakt wordt. Ja, dat, dat, Daar is de kracht van het leven ook op zijn sterkst, mag ik aannemen. Omdat mensen die kracht nodig hebben om de dag door te komen. Om überhaupt een volgende dag te halen als die er is. En uh, uh, ja, dat is, dat is iets prachtigs. De kracht die mensen in zich hebben om, om ja, überhaupt het leven te Leiden is, is, is iets uh, fascinerends, en ik denk: ja, al. Ik denk dat je door het boek heen moet bladeren, omdat we hebben het hier liggen. We bladeren dat dit is radio, maar <laughs> wij bladeren er inderdaad uit. Het is schitterend. Het zijn inderdaad, je ziet nauwelijks wat mensen zouden denken. Je, je ziet geen bloed. Je zou het wel kunnen ruiken op de achtergrond. Je ziet het niet, hè? ja. Het is wat me ook op, opvalt op sommige foto's, dat je even, dat, je, hey, dat is een foto, dat is een, een, een uitgebrand pand. En dan kijk je, ja, een uitgebrand pand. En dan denk je, verrek zeg, er hangt aan een buis, hangt een man. Opgehangen. Ja. Je moet heel goed kijken, wil je die gruwelijke details er soms uithalen? Is dat nou uh, dat mij dat opvalt? Of is dat helemaal je bedoeling? Nee hoor, nee, want er zitten ook beelden bij hè, van de bomaanslag in Bagdad... Die, die gewoon echt rechtstreeks confronterend ja. zijn. Die knijterhard zijn. Uh, dat wel, wat... maar je had dat opga die opgangen man had je natuurlijk ook veel closer kunnen. Dat het ja. gelijk in je gezicht spat. Maar dat heb je niet gedaan. Nee. En niet per ongeluk niet. Nee, maar welk verhaal vertelt het op het moment dat ik, dat ik die man close-up neem? Dan trek ik het uit de context. Ik wil juist het verhaal vertellen dat in een Grozny... waar die foto gemaakt is in ja. 1999... dus dat was omsingeld door de Russen. Ik ben met de Checheense strijders... Dus door de Russische linies heen gegaan... om daar het leven in die stad vast te leggen. Een dood iemand in een Grozny van 1999 was iets doodnormaals. Ja. Ja, ja. Dus ik heb, hem, ik heb deze man uh, in het straatbeeld gefotografeerd. Want zo, zo is hij daar ook... Ze, ja. Het bijzondere van, van, van dit boek is dat het, zeker voor een fotograaf... is dat het dus niet alleen foto's zijn, maar dat je heel bewust niet alleen met beeld het verhaal wil vertellen... maar ook met woorden, met je eigen woorden. En er zullen fotografen zijn die zeggen van... foto zegt natuurlijk alles, dat heeft geen tekst meer nodig... beeld zegt het, maar dat vind jij dus niet. Een foto zegt alles wat je ziet, maar is natuurlijk nog meer... En ik kan me voorstellen dat he, iedereen zegt van... ja, de foto is de spiegel van je ziel. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk veel meer te vertellen, laten we wel zijn. Alles wat ik meegemaakt heb, alles wat ik geroken, gehoord en gezien heb... dat dat, ja, dat, ja er zit twintig jaar in dat boek. En dat wil je op een gegeven moment op allerlei manieren ventileren in de, in de kranten is die ruimte er niet. Op tentoonstelling is het moeilijk. Uh, een boek vind ik de uitgelezen uh, manier om te zeggen... van, nou, ik, ik, ik zet er ook iets aan tekst ja. Ja. Ik bij. Heb, ik heb veel fotoboeken gezien die, die uh, van zeer getalenteerde collega's... die heel erg mooi zijn. Uh, maar ik had toch heel graag ook het verhaal van de fotograaf zelf willen zien. Ja. Ja, in mijn geval heb ik een gezin. Uh, ja, wat doet dat met mij? Wat doet dat met mijn gezin? En wat doet dat met de foto's die je maakt? Want ja, je vrouw zegt ook ergens... ik kon zien aan de foto's die Eddie maakte in oorlogsgebied, een gevaarlijk gebied dat we inmiddels een gezin hadden, dat die kinderen had hoe, ja. hoe, hoe zie je dat? in jouw ja, foto's? Nou, omdat je, je, he, je ontwikkelt je als mens en uh, als je dingen bijleert, ga je ook meer dingen zien en pas als je ziet, kan je ze fotograferen dus, dus het is puur een persoonlijke ontwikkeling waar je werk in meegaat hm. mensen zeggen wel eens van, ja, ben je een betere fotograaf wel nee, fotograferen is een, is een dingetje ik ben in dat opzicht misschien een beter mens geworden. Ik heb geleerd meer schakeringen te zien. Die schakeringen kan ik vastleggen. Hm. Ik denk dat dat uiteindelijk de kracht van de tijd is. Van de ontwikkeling. Dit vak vraagt vreemde vaardigheden. Lezen we ergens in het boek. Welke vreemde vaardigheden heb je nodig? Welke heb, je, welke heb jij? Nou, het belangrijkste denk ik. Is dat je blijft opereren onder zeer uh, bijzondere omstandigheden. Is dat je niet jezelf verliest. Maar dat je alsnog uh, toch een foto maakt. He, en, maar uh, ja, dat heeft ook zijn keerzijde. Op een gegeven moment uh, staat er ook geschreven... dat ik een foto maak tijdens een beschieting in, in, uh, in Tikrit. Uh, uh, en dat een uh, team van de BBC mij filmt. Terwijl ik denk dat ik uh, tussen twee muren sta. Maar dat die muren er uiteindelijk helemaal niet zijn. Die, ja, film, nee. die film bewijst dat. Ja. En dat is natuurlijk heel, heel, heel bijzonder. Ja. Uh, dat, dat, je, dat, je, dat je met jezelf, je geest... Toch ook in die overlevingsstrategie gaat om daar je werk te kunnen ja, doen. En die ben, eigenschappen moet je hebben. Ja, je bent oorlogsfotograaf, je bent journalist, dus. En dat betekent dat je min of meer van buiten naar de dingen kijkt en dat vastlegt. Maar bij jou is het ook dat je betrokken bent. Je, uh, je beschrijft een scène dat je meestal te trekken aan ijzer uh, in een blok beton om iemand. Ja, die aanslag in Irak. En je weet, je, je, je schrijft, je zegt tegen Wendel uh, Boersema: Ik weet dat het futiel is was. Ze sloeg helemaal nergens op. En toch moest ik het doen. Ja, maar je kan, toch, je kan er toch niet niks doen. Laten we wel zijn. Je bent, je bent daar. Kijk, mijn, mijn, ik kom er in eerste, in eerste plaats als mens. Hm. En die mens heeft een camera bij zich. He, als ik zo goed kon schrijven als moet, dan had ik waarschijnlijk geschreven. Maar ik kan fotograferen. Dus dat is mijn kracht. Ja. Dus Ik wil die verhalen meenemen in mijn camera. Maar ik kom er als mens. Ik kom daar om hun verhalen te horen, om hun situatie te zien, die vast te leggen. Hm -hmm. En op het moment dat je... Uh, uh, kan helpen, dan doe je dat. Ja, en dat moet ze ook recht doen, zeg je. Want geen foto maken kan namelijk ook niet. Want het verhaal moet verteld worden. En dat Precies. moet hun recht doen. Ja. Ja. Ja. Ja. ja Je doet eigenlijk niets anders dan de geschiedenis optekenen... Oh. van een land in een bepaalde tijd met de mensen erin. Ja. Ben je ook heel erg bezig met uh, de mensen om je heen... als je aan het werk bent? Hoe dat valt, of dat agressie opwekt, of juist niet... In sommige situaties wel. Ja, zeker als mensen gewapend zijn. En in het geval van zo'n bomaanslag kan dat zich ontzettend tegen je keren natuurlijk. Ja. Dat is misschien nog wel gevaarlijker dan de aanslag zelf. Is het publiek, de mensen die eromheen zijn. Is het je vaak gebeurd dat kranten of bladen heel uitgesproken foto's weigerden? De foto's die je hier nu in het boek ziet, van de bomaanslag bijvoorbeeld, die zijn niet gepubliceerd. Want, en wat zeggen ze dan? Dat is te erg? Of dat mag je iemand niet aandoen om dit te laten zien? Wat nou dat ja, de uh, dat is uh, de, de ongeschreven uh, mening van redacties toch wel. Ja, dat je toch het publiek uh, moet... Ja, ja ik, ik zou er wel een stapje verder in willen gaan dan sommige maar redacties. Maar is dat niet opgeschoven de afgelopen twintig jaar? Dat kranten en ook televisie meer laten zien? Of heb je dat, is jou dat niet opgevallen? Is dat niet zo? Nee, is niet Want zo. dat hoor je wel eens, dat, maar dat is gewoon niet waar. Maar. Nee. Vind je dat goed eigenlijk? Uh, zolang het de context blijft vertellen... Uh, vind ik wel dat je uh, beeld best hard mag brengen. Maar het moet wel een verhaal blijven vertellen. Ja. Op het moment dat het alleen maar om het harde gaat... om het, om het, om het feit en je, je, laat, je isoleert het... Hè, zoals wat je omschreven, de man in Grozny. Ja. Uh, dan heb ik er moeite mee. Maar als je een breder verhaal vertelt... Ja, vind ik het, uh, hoeven, we, hoeven wij niet de oogkleppen te zijn voor de maatschappij. Nee. Jij werkt, met, uh, even tech te technisch uh, tot slot... jij werkt met een leica met film met een ja. hele oude camera die ook nog in het water heeft gelegen. Ja. Dat vertelde je net, dat kan je in het boek ook zien. Een schitterende foto. Waar was die genomen? In Grozny? Ja, is, nee, is niet in Grozny, is in Georgië. In op Georgië? Van, uh, de grens van Tsjetjetje in Het is een schitterende Georgië. foto die eruit ziet uh, alsof er inderdaad alsof er water overgevallen is, maar het is omgekeerd. Je camera heeft in het water gelegen, ja. maar die camera ga je al twintig jaar mee op stap. Ja, al langer zelfs. Al ja, langer. Ja, ja, deze camera, hij is ouder dan ik ben. <laughs> en uh, ja, dat is toch... En waarom nooit naar moderner... Nou, ik flit wel met, met die Digitaal ook. Er zijn natuurlijk opdrachtgevers die zeggen... Van, ja, maar we moeten digitaal. En als het een Washington Post is... Ja, dan zal ik de laatste zijn die zegt... Van, nou, je krijgt mijn foto's niet omdat ze uh, mm -hmm. niet digitaal zijn. Maar als ik de keuze heb, is, is voor mij toch... Uh, ja, dit vertaalt mijn gevoel. Ja. En dan ben je toch uitgepraat? Ja, dan ben je uitgepraat. Zeker. Je gezin reist altijd met je mee. Maar als je eenmaal ter plekke bent op een slagveld... dan gaan ze in een zijvakje. Ja, ja je moet kiezen. Is dat, dat is toch heel moeilijk? Kan dat eigenlijk wel? Ja, kennelijk nou, wel je ja, gaat. Wat je ja, doet. Ja, ja. ja natuurlijk, natuurlijk is het moeilijk. Hè? Ook omdat ik, ik heb ook mijn verantwoordelijkheden. En die staan natuurlijk haaks op wat ik soms, soms doe. Ja. En dus, dus er is ook altijd een soort interne strijd in mezelf: van ja, hoe ver ga je en waarin en met welk resultaat? Mm -hmm. En uh, ja, uh, heel belangrijk: kom ik, hoe kom ik daar weer weg? Maar ben je, ben je behalve dat je vrouwen dus in je foto's terug zag, dat je kinderen had, gedraag je je anders in gevaarlijke. neem je minder risico? Uh, ik denk dat ik uh, uh, niet zozeer minder risico neem. Maar dat ik ook zie dat de verhalen op, soms op een hele andere plekken liggen dan op de frontlijn. He, neem, neem nu bijvoorbeeld Syrië. Uh, ik was daar in eerste instantie om een frontlinieverhaal te maken. En uiteindelijk ben ik bij een hulppost terechtgekomen waar de gewonden kwamen. Ja. En waar dokters zonder enige opleiding mensen aan het opereren waren. Uh, en ze vervolgens naar de grens stuurden zonder eigenlijk enige overleving. Ja, in... en, en, en dat verhaal was eigenlijk veel indringender dan die frontlinie. Ja. Laat ik heel eerlijk zijn. Want ja. daar kwam de tragiek. Uh, kwam, en die jongens die dan de frontlinie, die kwamen ook uit die stad ja. zelf. Ja. Dus uiteindelijk, ja. in één woord, waar ga je volgende keer heen? Ik denk dat mijn verhaal in Irak zijn vervolg gaat krijgen. Ja, elke dag aanslagen. Ja. Wordt ook niet echt heel veel aandacht aan besteed. Nog even, je hebt het boek helemaal in eigen bier uitgegeven. Zeg even de site via welke het boek in elk geval te bestellen is. Daar heb je nog 20 seconden voor? Oké, okay, dat is uh, eddyvanwessel.com. Even mijn naam googlen en daar krijg je een link te zien naar het boek. Is te betalen met Ideal, komt gelijk in de bus. Uh, en tot maandag met een gratis berietprinter erbij voor een, uh, voor een aanbiedingsprijs. Hartstikke mooi, en het ligt vanaf de 16e in de winkel. Ja, The Edge of Civilization. Eddie van Wessel, heel erg bedankt. De villa is zo bij u terug.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 ...waar dat niet meer onder de gezondheidszorg valt. Dat is raar. Jeugdpsychiater Dijkshoorn in Argos. Zaterdag, kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.